Ja, ik voor bij Het is een, ik ga het het verhaal, dat Corona heeft beleefd in het ja, leven. Het is een soort autobiografisch biografisch Dit, jij het zeggen. Absoluut. Dat is een uh, bidder yep, of oh, okay.